ANB nieuws. Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Duitsland is een tweede verdachte opgepakt van de dodelijke schietpartij afgelopen week in Rotterdam. Hij is volgens de politie de schutter. Bij de schietpartij kwam een man uit Capelle aan den IJssel om het leven. Het zou gaan om een crimineel die ruzie kreeg over de verkoop van een partij harddrugs. In Oostenrijk is een Nederlandse wintersporter overleden... die gisterenmiddag zwaargewond raakte bij een skiongeluk. Hij kwam ondersteboven in de sneeuw terecht... en moest worden uitgegraven en gereanimeerd. Maar hij heeft het dus niet gered. De man van 52 was met zijn familie op wintersport. De politie ergert zich mateloos aan mensen die vannacht beelden hebben gemaakt... van een dodelijk ongeluk met een spookrijder op de A59 bij Waalwijk. Ook waren er automobilisten die vroegen wanneer ze er weer door konden... Zulke dingen doe je niet, zegt de politie. Bij het ongeluk vielen ook twee gewonden. Op de winterspelen zijn de laatste medailles verdeeld. De Amerikaanse ijshockeyers hebben goud. Ze wonnen de superspannende finale tegen aartsrivaal rivaal Canada... na verlenging met 2-1. De finale was extra beladen door politieke spanningen... die begonnen toen president Trump zei dat hij Canada wil inlijven. Het weer nu van Weer Online...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 Goedenavond, 6 uur geweest. Slam met je verkeersupdate door Flitsmeister. Op de A2-vertraging gemeld. Den Bosch-Utrecht voor Eveningen. Daar een auto met pech, 13 minuten langzaam rijden daar. A27, Gorken-Breda voor Werkendam. Auto met pech, 8 minuten. En de A76, Geleen Keulen voor de grens met Duitsland. Daar is de hoofdrijbaan afgesloten door een grenscontrole. En uh, dat doe je er op dit moment 6 minuten langer over. Binnen een minuutje bij Slam hoor je Scoop met Drop It. En ook uh, Shows and Love tonight komt eraan.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 De tweede pizza voor maar 1,99. Bestel dus nu bij de.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 Weekend. Boost your weekend. Dit is het weekend van Slam. It's the weekend! Slam. Slam. Raoul Zes uur op zondagavond, als het bord kan nog even van schoot. En dan ze maar op show zometeen. Love Tonight komt eraan. En nu scoop en drop it. Go,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 Dit moment in een Europese tour. Ze maakte een belangrijke tussenstop vorige week. Namelijk in de Slam Mix Marathon. Toen hoorde ze een uur lang in de mix. Dit was de hit. Die begon een beetje op huisfeestjes. En uiteindelijk via de festivals pas vijf jaar nadat die gemaakt was... een grote hit werd. Love Tonight dus. Je luistert Slam. Zo meteen Tattoo van Loreen En nu Joel Corian. Stay a little longer. Oh, just stay a little longer. Just Somebody else I my, my, my love for somebody else Done. I hope you're happy now, yeah, I hope you find me You. Yeah.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 on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 Gezellig? Wat moet ik daar nou weer mee? Check de Zalando-app. Veel inspiratie, snelle levering... en als gratis pluslid krijg je de beste deals. Top, dan bestel ik daar gewoon een gezellige outfit. Wat doe ik aan? Shop nu bij Zalando. Goedemiddag, je luistert Slam het weer voor je van Weer Online. Hier en daar nog een beetje regen. Morgen wel een betere dag dan vandaag. Iets meer zon en de temperatuur ongeveer zo'n 12 graden morgen. En uh, woensdag wordt het lente en kan het wel 18 graden worden. Dan die Slam verkeersupdate... Met één vertraging gemeld op de A2. Den Bosch Utrecht voor dingen. Auto met Pech en je doet er daar vijf minuten langer over. Kelvin La Harris komt eraan. Koen zometeen zo meteen en nu Sarah Larson en Midnight Sun. I like your playlist boy. Turn it up a little. So you drive a little faster It's Ain't take some time, But I'm feeling so high Show my sand, lines Low-rise rooftop Now it's golden Now all the time It's a midnight sun Kissing under the sky Laying on your chest like this Hold me like the pebbles in your hand and initials in the sand Your heart out. It's my favorite part now. We ain't gotta tell. stemt hebt op je favoriete 90s, hit, doe het even via het internet, heel ouderwets, uh, slam.nl, helemaal in 90s-stijl, kan je daar stemmen op je favoriete 90s-track. En dan hoor je ze vanaf 1 maart op zondag om 9 uur. Gaan we beginnen. Nu Ed Sheeran. Ik Bij Slam en Chanel. Normaal gesproken hoor je op dit tijdstip uh, Florian. Ja, ik maar, dacht al, heeft hij ineens een baard? Ja, die, die, die, nee, die <laughs> <laughs> Maar die deed natuurlijk de middagshow. Klopt, wij hebben afgelopen week even op de plek gepast, ja. Dus uh, Florian, uh, je moest meteen vrij in het weekend, maar je ja. deed het programma met jou, maar jij bent er wel. Ik ben er wel, ja. Ik weet tenminste wel wat werk is. Precies, en, uh, en dan verbaasd zijn dat vrouwen de wereld overnemen. Ja, yes. zo oh, is dat, ja. ja. Het is toch uh, bijzonder. En, uh, en je verbouwt ondertussen ook nog je eigen huis. Ja, dat doe ik ook nog steeds. Ja, toevallig stop. dit weekend ook weer echt. We zijn bezig stukken, dus dat uh, schiet op. Ja. Doe je dat zelf of niet? Nou, mijn vriend doet het meeste. Oh, en ik ben meer de assistent. Ah, oké. Okay. Uh, maar verder ben ik nooit assistent. Ah, okay. Dan neem ik ah, ja, dus de wereld over. Heel goed, heel goed. Hé, <laughs> hey, wat uh, gaan we zo meteen horen bij jou? Om... Nou, meer vrouwen onderweg. Ariana Grande. Oké, okay, heel veel plezier. Zometeen, Jeske, vanaf 7 uur.